Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer invalleerkrachten krijgen een contract aangeboden... waardoor de invalpools leeg raken. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs zeven regionale invalpools. Bij het merendeel is een derde van de leraren vertrokken... waardoor ze steeds vaker nee moeten verkopen. De leraren zijn nu vaak in vaste dienst van een school... waar ze eerder al op invalbasis werkten.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 De Duitse regeringspartijen CSU en SPD hebben bij de regionale verkiezingen in Beieren flinke klappen gekregen. De voorheen oppermachtige CSU komt uit op 37 en moet nu op zoek naar een coalitiepartner. De SPD werd in Beieren meer dan gehalveerd tot onder de 10 Grote winnaars zijn de groene en de rechtspopulistische AfD.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 De politie heeft gisteren aan het begin van de avond bij Zoetermeer een verwarde vrouw van de A12 gehaald. De vrouw stak verschillende keren de snelweg over. Toen agenten haar aanspraken, reageerde ze agressief. In de politieauto probeerde ze de ramen stuk te slaan. Uiteindelijk is ze afgevoerd met een ambulance.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 Not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 Playing house here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 Ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl zi Baby, can't you say... about to explode You wreck that thing and drop it down low, low. Let me see you take it to the dance. Hello I feel